Twee uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het noorden van Peru zijn zeker twee mensen omgekomen bij gevechten... tussen de politie en betogers tegen de aanleg van een goudmijn. Er zijn zeker vijftien gewonden, zeggen de autoriteiten. Het is onduidelijk of de slachtoffers agenten of burgers zijn. Zo'n duizend mensen hielden een mars door de stad Celendien. De toen betogers stenen gooiden naar openbare gebouwen... zette de politie traangas in en braken er gevechten uit. Volgens de autoriteiten waren er betogers die vuurwapens gebruikten. De demonstranten zeggen dat de goudwinning in het gebied slecht is voor het milieu en de watervoorziening. De Peruaanse autoriteiten wijzen erop dat de mijn duizenden banen oplevert.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 De club overwoog al langer om naar de beurs te gaan. Vorig jaar schreef Manchester United zich in Singapore in. Daar kreeg de club ook goedkeuring, maar de plannen werden toen niet doorgezet. De NAVO kan zijn troepen in Afghanistan weer bevoorraden over Pakistaans grondgebied. De Pakistanse regering sloot de grensovergangen met Afghanistan in november... na een Amerikaanse luchtaanval in het grensgebied... waarbij 24 Pakistaanse militairen om het leven kwamen. Vandaag kwam er een officieel excuus van de Amerikaanse minister Clinton... De Amerikaanse tv-acteur Andy Griffith is overleden. In Nederland was hij vooral bekend als advocaat Benjamin Matlock... uit de gelijknamige serie die in de jaren 80 en 90 werd uitgezonden. Griffith maakte ook naam als country- en gospelzanger. Hij won een Grammy voor zijn muziek. Andy Griffith was 86 jaar. Het weer nog vannacht droog en opklaringen. Overdag eerst bewolkt, in de middag meer zon... maar ook enkele buien, soms met onweer. Het wordt 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Wat, wat u net hoorde, dat is waar. Wij gaan de komende twee uur iets doen wat wij nog nooit hebben gedaan. Zonder enige ervaring live radio maken. Ik zit hier samen met Twan. Verdomme, waarom zijn we hier aan begonnen, Sidney? Ik, ik, ik moet mijn intro nog aan. Kom op met je ik intro. Ik zit hier samen met Twan, dus de maker van Das Magazine, Het grootste literaire magazine van Nederland. En Sidney, verdomme, ben jij niet de schrijver van Alles Ruikt Naar chocola, verschenen als boek, maar... Niet minder belangrijk. E-book die zo multimediaal is dat de lezer nog, denk ik, minder dan de helft van de tijd bezig is met lezen. Maar toch fijn geëntertain wordt. Ja, inderdaad, Twan. Die iPad-app die vannacht maar 3,99 is. Hey, hey. Het thema van de avond, dames en heren, is evolutie. Evolutie van je smaak, evolutie van je verstand, welke fouten wil je rechtzetten. Later in dit uur de evolutie van je leven in de rubriek Harder, Beter, Sneller, Sterker. Maar nu gaan we het eerst hebben over smaak. Verworven smaak en guilty pleasures. Uh, Twan, kom maar op. Wat is die van jou? Um, nou ja, iets... Uh, wat als ik dat opbreng, wat ik hele scheve ogen bij krijg, is um, heb jij ooit wel Chinese bubbelthee gedronken? Chinese bubbelthee. Ja, ik heb gemerkt als ik dit opbreng, dit is een heel controversieel onderwerp. Ten eerste is het meer zoet, maar wat vooral belangrijk is, er zitten allemaal plastic kleine balletjes in die je opzuigt door het rietje. En als je die eenmaal in je mond hebt, dan voelt het alsof er glibberige insecten in je, in je mond N rond. Misschien kaviouden. kaviaar of zo, wat dan? Nee, ja, het is heel. Heel glibberig en heel vies. En elke keer dat ik mijn liefde hiervoor betoon naar anderen... Um, draait zich om en willen ze me niet meer kennen. Ja, dat, dat heb ik dan ook wel eens. Uh -huh. Ook al uh, is het bij mij van een iets andere aard. Ik ik heb twee guilty pleasures. Die ene is Biscuit, Break stuff. Okay, soort... Ja, maar dat is terecht. Ik bedoel... moet een er... day keeps going this way, I just might break your fucking face tonight. Exact. Soms ja, okay. ga ik daar kan gewoon ik wel begrijpen. gênant op los en dat soort uh, harde nu metal. En die andere is, uh, is Dr. Phil. Zo erg zelfs dat ik hem uh, redelijk kan nadoen. Ik weet dat het een vreselijk programma is en dat het ongelooflijk uh, rommel is. Maar ik kan niet anders dan het af en toe Kun, bekijken. Doe is één zinnetje na. You gotta start taking control of your own life. Because somebody else ain't doing it. Nou, that is. Ja. Guilty pleasures dus. En uh, als eerste gaan we daarover praten met Alexander Klubbing. Uh, behoeft weinig introductie. Uh, een techno-ficking met 80.000 Twitter-volgers. En um, verstand van vele zaken, maar volgens mij van één. Uh, ding, weinig verstand en dat is muziek. Moeten we eerst even checken of die hangt? Ja, hij hangt. Hij is nu al aan het lachen. Je kunt, je kunt voor Alexander kun je dampende hiphop opzetten. Je kunt een prachtige beladen die iedereen tot tranen zou roeren. Kun je op de plaats spelen leggen. Uh, maar aan Alexander is het niet besteed, want verdomme... Alexander luistert alleen maar naar reclame-jingles. Toch? Nee, dat, dat, veel muziek, niet te vergeten. Filmmuziek, aha. Ja. Wat, wat is je favoriete reclame-jingle? Oeh, die is moeilijk. Ik denk toch de randstad-pingel. Daar ben ik toch wel fan van. Do die is van Jam, toch? Doe hem eens na. Down, down, down, down, down, down, down. Ah, oh, wauw. Dat is een maar, maar, ja, maar Jam heeft die plaat gemaakt. Hè? Dat is zo goed d mooi. dat is iets dat, anders. Uh, uh, Randstad nummer 1, nummer 2? Ik denk de Douwe Echberg Tune. En ik bedoel, je deed, je, je deed uh, Rans dat al zo geweldig, dan wil ik dank, je ook. Dank. De, ja, dank. <lacht> <lacht> ja, ik, ik kan zo wel uh, tien <lacht> minuten een beetje vullen met alleen maar jingles. Zeker, dit heb ik kan in... het allemaal op mijn iPod allemaal. Ik luister dat met veel plezier als ik naar mijn werk fiets en zo. Yeah. Maar wat, ik moet je voorstellen: op een soort van uh, dat je aan het workouten bent, want dat doe je volgens dat... mij elke dag. Zeer zeker niet, nee. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, en dan luister je uh, uh, uh, alleen maar jingles? Ja, tv-muziek, filmmuziek. Het zegt veel heel ernstig, hè. Maar ik, ik geniet daar echt intens van. Nee, maar mis je niet iets heel erg dan? Heb je niet, uh, uh, ja, dat ja, weet je niet weet wat je mist, dat mis je niet, maar... He? Het is toch de vraag is, mis ik niet iets? Ja. Ik heb geen idee. Ik kan alleen maar zeggen dat ik heel erg blij word van filmmuziek en tv-muziek. Ja, ik weet het ook niet zo goed. Heeft een reclame jingle, of... Uh, ja, laten we houden nog even bij reclame jingle, filmmuziek, zo. heeft een reclame jingle jou wel eens tot tranen gebracht? Zo'n ING-spot. Daar krijg ik dus wel eens een brok van in de keel. Nee, ik begrijp het. Ik begrijp het, en daar wordt het ook natuurlijk op gemaakt. Wat, wat me wel tot... Trane Roert is vooral uh, nieuwsmuziek, de muziek die gemaakt wordt voor nieuwsprogramma's. De nieuwe, het, ik, ik was op vakantie toen ik voor het eerst het nieuwe NOS-decor zag in het nieuwe, uh, uh, nee, het vormgevingspakket. Wa wacht heel de... even, ik wil even dit moment uitpakken. Jij bent op vakantie, uh, ja. je was ver weg volgens mij. Is in Sicilië ja. was je, je bent dan met je vriendin, die eindelijk, uh, jullie zijn met z'n tweeën samen. Ja. En ja. jij pakt je iPad erbij om gewoon maar even nou, naar... Nou, nieuw... dat is hotelcomputer, ja. En dan denk je, oh, weet je wat me lekker lijkt? Ik nee, ga even ik wist, het nieuwe decor van... ik dat 25 mei eraan zou komen, het nieuwe NOS, NOS. Dit stond in je agenda, Alexander. Zeker, ik kijk hier al weken okay, naar. Oké, maar dat is een decor. En dan heb je dus het plaatje erbij, Ja, jingle. wat is het plaatje? Hoe gaat die? Ja, dat is, dat is de NOS-pingel, die kan niet echt heel nee, goed. Nee, dat gaat. is ja, niet ja, dat, ja, de, ja, de dat, dat kan zelfs Alexander niet. Maar ik, ik wil eigenlijk eventjes naar die filmmuziek toe. Dan, sure. Nu. Um, ja, dat is, een, dat is een beetje een makkelijke introductievraag, maar, maar roep maar eens wat. Wat is, uh, wat is je lievelingsfilmmuziek? Uh, <laughs> ik denk uh, dat... Uh, dat uh... Drone staat heel hoog. Ja, natuurlijk. Dat, room... dat Punk. is echt de slechtste film aller tijden. Nee, maar de, de muziek heeft hij het de nu muziek over. muziek is fantastisch. Maar, en, maar en Alexander, moet ik je dan voorstellen dat je in de bioscoopzaal zit... en dat je uh, met je handen voor je ogen zit... want uh, anders komt er bloed uit. Bloedende ogen <laughs> van zo slecht het is. Uh, en dat je gewoon intens enkel aan het genieten bent van Daft Punk. Uh, ja, door ik snap het helemaal. Ja, ik, ik weet het niet. Ik kan daar gewoon van genieten. Het is, het, maar het is niet alleen. Het is niet alleen die film. Het is ook Hans Zimmer met de Social Network of of, of het nou James Horner, Trent is Reznor, Avatar was dat. of al die soort, of Thomas Newman. Het ja. zijn alle soort standaard, clichématige filmmuziek. Ik kan echt tot tranen geroerd zijn door die muziek. Ik vind het zo ontzettend mooi. Ja, hou jij bij films? Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Het eerder bij de muziek dan bij de film. Ja, ja ik wil niet zeggen, hou je bij jingles. <laughs> hou je bij, bij, bij, bij, bij muziek. Kun, kun je een, een filmmuziekje nog voor ons voordoen? Nee, Van. Ik vind het nu alweer genoeg <laughs> met het nazingen. Maar ja. serieus toen ik voor het eerst de nieuwe het NOS-leaderpakket zag, ik heb ja. echt kippenvel. Ik vind het prachtig. Ik vind het zo mooi hoe je een hoe je een, een soort audio themaatje kan verwerken tot. tot um, tot, tot nieuwsmuziek iets wat, wat heel veel... Uh heel veel kracht heeft, heel veel, uh, veel zwaarte heeft... en toch, toch emotie heeft. Ik vind het echt heel mooi. Ja, ik weet niet, ik kan het niet gaan doen. Ik vind het gewoon vet. Nee, het, en, en, en, het, en het siertje. Het, kun, kunnen we zeggen... <laughs> um, ik bedoel, nou, je bent denk ik wel tevreden over, over je leven... maar dit is het grote gapende gat. Dat je geen instrument speelt, dat je geen... Uh... Het, ik heb groot respect voor mensen zoals, zoals die Radio 1-muziek... die je dan hoort voor het nieuws en na het nieuws en zo... Ik heb groot respect voor de mensen die dat maken. Die, die, van, die van een soort simpel, klein dingetje van twee seconden iets heel herkenbaars maken wat niet meer uit je uit je hoofd gaat. Het is de het is de Windows-introductie. Ah, de Windows is de allerbeste. Ja, daar daar daar daar zijn daar, zijn, daar heeft Microsoft heeft er 30.000 euro in gestoken. 30.000? Ja, ja ja serieus. Voor de laatste versie van Windows was het 30.000 euro in de in de introductie gemaakt. Want het moet iets zijn wat niet te veel irriteert, maar wel herkenbaar genoeg is. Er heeft dus een orkest op gezeten uh, een aantal maanden om Goed. daar een fatsoenlijke versie uit te vinden. Ik vind dat prachtig. Goed, Alexander, dus, dus, ik, ik vind dat wij even vijf seconden stilte moeten nemen. Voor al die onbekende gezichten. die de Microsoft tunes mooi. creëren. Uh, we die de, de Die de Nos uh, uh, uh, leader maken. Yeah, yeah. Vijf seconden stilte. De radio 1 nee, jingle, mooi. Vrij Daar gaan we nu seconden. vijf seconden stilte voor nemen. Dit was voor hen, Alexander. Ik, uh, ik dank je van harte. Ik ga mezelf in slaap huilen vannacht. Van ga pleit, of, van. ga, ga, ga ja, jezelf nog slaap We hebben een paar mooie plaatjes. Dank je wel, Alexander Klupping. Fijne avond. Doei. Hoi. Nou, dat was hem. Hè. Wat leuk reclame muziek. Ja, en er zijn natuurlijk nog wat meer mensen die guilty pleasures hebben. Um, Eén daarvan, uh, die hangt als het goed is, nu aan de lijn. Haar naam is Nina Wijers. Zij was uh, winnaar van de schrijfwedstrijd Right Now en recentelijk ook jurylid van diezelfde schrijfwedstrijd. En het winnen van die schrijfwedstrijd heeft haar een contract voor haar debuutroman opgeleverd waar zij ongetwijfeld nu net uh, aan het werk mee is geweest. Uh, Nina Wijers uh, verlos ons. Wat is jouw guilty pleasure? Ja, en dat is een gewoon over twee s'nachts gewoon. Ik oh, je te worden. slapen? Nee, wacht, laat. Nien, jij moet er even in komen. Goedemorgen, morgen, Nien, ja, hoe is het, ja, weet je? Klinkt goed, hè? Ja. ik krijg meteen een hup. Um, ja, nee, het gaat heel goed. Ik dacht alleen net dat mijn, dat mijn telefoon mijn werker was. Ah. En dat er allemaal geluid uit mijn werker kwam. Maar het was wel mijn telefoon. En toen had je onze vriendelijk klinkende regisseur aan de lijn? Ja, ja. Je, toen, toen, toen dacht ik dat jij het was. Dus ik, oh. ja, ik was gewoon heel erg doordoor. Maar nu ben ik echt heel, helemaal wakker. Oké, okay, heb je je bril op? Nee. Oké, okay. kunnen we het zonder bril? Okay. It, ja, we gaan het zonder bril. Oké, we gaan zonder bril. Okay, gaan zonder dus, uh, bril. Ja. Guilty ja. pleasure, kom maar op. Ja, het is... Ik, ik heb allerlei dingen doorgekrast die ik dan niet op de radio wou zeggen, maar ik ben nu uitgekomen bij... Nee, maar die willen <tot> we weer doorgekrast. Nee, nee, nee, nee, nee. Dat is helemaal niet interessant. Nee, nee. nee, maar deze is ook wel leuk. Ik ben namelijk de laatste tijd heel veel dingen aan het jatten. Ja, aan het jatten? Nee, maar ja, dit dit wel... Wat dan? Ja, ja, ja allerlei, allerlei dingen uh, die ik dan s'nachts van, dan ben ik ergens en dan dan denk ik, ik wil het meenemen. En, en dat is gewoon dan sterker dan, dan ik ben. En het is toch nog sinds niet heel lang, maar ik doe het wel echt Maar uh, Maar Nina, vaker. hoe moet ik me dat voorstellen? Moet ik me dan voorstellen dat je in de bloemenbar hangt? Dat je met oh, leuke nee. jongens <sus> tegenkomt nee. van Go Back to the Zoo? <sus> en dat je dan de achteruitgang ziet? <sus> en dat je denkt, oh daar staat geen portier... en dan met een prachtig schilderij die kant op loopt? Moet ik me dat nee, zo nee, ongeveer voorstellen? Nee, nee, dat is echt... Nee, echt helemaal niet. Maar. <laughs> ik denk dat jij bierglazen meeneemt, klopt dat? Ja, nee, ook wijnglazen ook nee, maar Ja, maar dat is was... Die, Ja, dat is waar, nee, dat is niet oké. Okay. Maar dit schilderij was ik wel best ook trots op. Dus, ja, je dus hebt echt een schilderij een beetje... gestolen in, uit een café. Ja, maar we, la, laten we niet. Maar, maar dat, Oeh, net, dat hoe is oké, okay. want je moet volgens mij wel langs de portier omdat je. Nou ja. Vertel ja, ik had, ja, nou ja, ik, uiteindelijk moest ik langs de portier, maar ik had heel goed een soort van het schilderij onder me ook zo geklemd. En een soort van jongen om een schouder uh, gedrapeerd, die dan heel erg deed alsof hij me heel dwingend naar de uitgang meenam. <lacht> en, uh, dat was eigenlijk best wel een groot succes. Dus, dus nu is, is, een guilty pleasure van jou is het, het dingen stelen? Uh, ja, he, ja? Nou ja, het is een, ja het is een. Ja, dus dat is wel fijn op zich. Dat geeft me een goed gevoel. Alleen, ik heb niet het idee dat het tot nu toe heel erg afkeurende blikken oplevert. Het is dus ja. ook wel een soort van respect. Ja, het is stoer, hè? Dat is, dat is eigenlijk net zoals op de basisschool. Dan uh, ging ik wel eens naar de Albert Heijn en dan vulde ik mijn zakken met skittles en, uh, en blikjes, uh, blink, blikjes 3S. Ja, maar als het hier begint, ja. dan, dan eindigen we bij, bij graaiende bankiers, nee, Weijers, dus nee, nee, Ik ga je dan nee, nu nee. maar even een standje geven. Foei! Ja. Ja, yes. Goeie, Nijawijs. Ja, en ik dus denk dat eigenlijk dat je om... morgen, ja. als je uitgeslapen bent, even terug moet gaan naar dat café, moet zeggen. Hé, hey, dit zag ik hier staan op straat. Je hoeft het niet eens te ja, herkennen. Dat gaan we doen. Maar ja, dat je gewoon het ja. terugbrengt. Dat... Nee, dat vind ik echt goed. Nee, Ninja nee, gaan we doen. Dat, ja? Uh, ja, je mag kiezen. Ga je voor het schilderij, uh, wat heb je nog meer? Uh, glazen, een plantje misschien. Een pl een soort plantje inderdaad. Nee, maar het schilderij heeft al een naam en het hangt in mijn keuken. Dus dat kan ik oh, moeilijk Wat Wat staat er op het schilderij? Ja, koert staat erop. Hoe bedoel je koert? Wat is koert? Het is gewoon een hoofd. Het is een hoofd van iemand en dat, eh, en dat hoofd heet koert. Dat staat eronder of heb jij dit Koert gebruikt? Nee, dat is gewoon, dat is, zo ge dat is zo gekomen. Heb je een sentimentele <lacht> uh, gehechting? Uh, uh, uh, uh, uh, uh, yeah, ge hoe noem je dat? Ja. Okay. Je begint er een beetje, want het stottert ja, van. met ja. dit schilderij. <lacht> nou, inmiddels wel een beetje. Eerst was het vooral doodeng, want het is ook nog eens een heel donker, uh, een heel donker schilderij. En een, en Koert kijkt echt met twee, twee pret oogjes de wereld in, eigenlijk. Mm -hmm. Maar inmiddels is het gewoon lang niet meer eng en is het gewoon de eerste die ik zochtens zie als ik uh, koffie oh. zet. Oh, als je binnenkomt. Ja, oh, als ik, ik in mijn keuken binnenkom. Ja, ah. dan is het toch eerst de eerste koert. Ja, ik vind dat je hiermee door moet gaan. Oké. Okay. En mag ik er dan nog eentje uit een hele andere categorie vragen? Ik heb net opgebiegen dat ik dokter veel kijk, wel eens, soms, gewoon geluk toevallig. ja. Yeah. Heb jij er zo eentje, een film, een tv-serie, iets waar je eigenlijk niet vooruit zou durven komen, wat je misschien wel net had doorgekrast op je, op je papiertje? Um, oh, dat is heel moeilijk. Um, ik schaam me daar niet zo gauw voor, eigenlijk, voor wat ik kijk, volgens mij. Uh, noem maar. Um, oh ja, ja ik, heb, ik heb een soort van met een vriendin samen, dat we dan... <laughs> Eén seizoen van Grey's Anatomy Oh nee. Je hebt het hele seizoen in één keer gekeken? Nee, nee, we mogen alleen die afleveringen met elkaar kijken. En ze staan op haar computer. Oh. Dat <laughs> is zo schattig. Nee, ik ja, vind het niet de... Ik keur dit af. Dit nee, nee, keur jij dan weer af. Schilderijen jatten is goed, maar Grey's Anatomy ja, Grey's kijken is Het is, it, ja... Ja, maar dat is gewoon heel fijn als we dan bijvoorbeeld zijn uitgegaan. En dan gaan we soms s'nachts... Dan ga ik daar logeren, omdat we dan samen om vier uur nachts samen in bed een Grace and Hoppakee. Krijgen. Dat is een goeie, hè? Ja, ja natuurlijk. Zeker. Nou, goed dat niet... ik... Oh, dat jullie dit uit mijn los hebben gekregen. I know. Ja, maar het Zonder is... moeite. Ja, dat is het voordeel van wakker zijn... terwijl iemand net wakker uh, oh. aan het worden is. Ja, ja die zijn echt goed. goed. <laughs> Dank je wel. Wij bij Watergate uh, zitten ook op onze naam. Goed, oh. uh, nou, um, uh, uh, uh, uh, uh, uh, volgens mij moet je gewoon die vriendin opbellen... en uh, nu uh, uh, uh, uh, met haar Grace gaan kijken en morgen dat schilderij terugbrengen. En morgen schilderij en wat wij hier nu gaan doen is echt de allerheerlijkste allerheerlijkste guilty pleasure een 90s muziek, Genies. I love your smile. Die gaan we speciaal voor jou draaien. Hey, lekker. Dankjewel Linda, slaap lekker. Oké. Dat nee, lekker, nee. toch? Genies. Ook <laughs> nog zo'n kiegel lacht hè? aan, of als jij er dan ziek? over. <laughs> uh, goed, uh, we gaan <laughs> verder met Guilty Pleasures. En um, uh, daarom gaan we praten met Co van de Hek. Co van de Hek is geweldig gemaakt van Radio Romantiek. Het leven is tragiek, uh, daarom Radio Romantiek. Uh, en volgens mij is hij vandaag de gelukkigste man op aarde. Dat klopt toch, Co? Gelukkig. Kijk, daar, uh, dat, dat, daar worden wij blij van. Mm -hmm. uh, uh, uh, waar ik het over een beetje wil hebben, is uh, over je bijbaan, jouw guilty pleasure. Elk weekend uh, draai je avond na avond vijf uur lang uh, Chinese, wat we net gehoord hebben. Uh, teaspoon. Goed, ja, Toon Unlimited. Chaos, dat is ook zo'n golden oldie. Uh, oh, Casanova. Oh, okay. Ja, dat, dat is wel echt mijn favoriet ook. Of, of, ja, je had volgens mij een alternatief, toch? Had ik een alternatief? Ja, ja maar Verkering, die, als ze heel erg vrolijk is, dan, dan spreekt ze me af en toe aan. En dan zegt ze niet Sydney of Sid of vriendje. Maar dan zegt uh -huh. ze, oh, Sydney voor me. Dat is echt waar. Wow. Goed. Dat, echt de dat. <laughs> dat is echt de ja, romantiek. dat is echt de romantiek. Uh, jij doet dit elke weekend, dus jij, jij hebt denk ik inmiddels honderden uren 90s muziek uh, uh, gedraaid. <laughs> bloedende <in> oren. <laughs> ja, bloed oren. Nee, nee, nee, nee, je zegt bloedende oren, maar 90s muziek serieus, dat is serieus de mooiste, de beste, de, ja, echt de sublieme muziek die er ooit is gemaakt. Maar, maar mag, is dat niet gewoon de... nostalgie? Nee, nee, nee, daar gaan we het nog nee. niet over hebben. Wacht, eerst, nee, nee. eerst je pleidooi. Want het is namelijk, kijk, je denkt het is nostalgie, het is jeugdsentiment, maar het is meer dan dat. Ik weet niet, heb je al eens goed geluisterd uh, naar uh, Quit Playing Games With My Heart? Ja, natuurlijk. Oh. Ja, nee, maar dat is namelijk echt gewoon echt een heel goed nummer. En waarom? Quit Playing Games Kijk, kijk okay, er, zijn, er, zijn twee, er zijn twee antwoorden op. Ten eerste, het is gewoon een, een, een, een meer zoet liefdesverdriet. Nee, niet echt liefdesverdriet, maar meer een soort moeite met relatie nummer waar heel veel... Emotion zit. Ja, maar In je kunt er ook heerlijk op dansen. Het is emotie op de dansvloer. Nee, maar en aan de andere kant is het natuurlijk gewoon fucking goed gemaakt door mensen die weten hoe ze een goed popliedje moeten maken. Dat toevallig ingezongen is door 35ste mooie jongens die ook nog een heel leuk dansje konden doen. <laughs> maar wel echt hele ah. leuke dansjes. <laughs> ik weet het leuk. Like, ik doe ze wel eens na nog steeds voor de spiegel. Uh, maar ik kan dat toch minder goed dan Kevin. Dus voor jou Brian gaat het ergens en over en, en is het. Die? Maar ik, Ook nog eens een goed nummer. Maar ik, ik heb de essentie nog. Wat maakt de 90s nummer... Wat, wat, wat verbroedert nineties nummers? Wat ja, hebben ze gemeen. Ja, ik, weet, ik weet ook... Ik heb er wel eens, ik heb er wel eens een beetje naast zitten Of naast zitten denken natuurlijk. Maar ik denk dat die nummers... <laughs> allemaal met dezelfde soort computer gemaakt zijn ofzo. Ze klinken allemaal hetzelfde. Als je een nummer... Nee, nou, ik, ik ben voor mij is het natuurlijk misschien iets anders... wat ik ben een soort van helemaal door geïndoctrineerd ben. Maar als je een nummer... Hoort door je meteen? nee, dat is 90s Of het is net niet 90's of net wel of zo. Maar je hoort gewoon zo'n bepaald soort geluid. En die teksten en ja, het alles. Ik weet het niet. Het is een gevoel. Het is... Het is ja, het is zenith. Het is liefde, denk ik. Het is liefde. En, en, en decennia langvormers liefde. En alles ging nog goed hè, Maar decennia. leg ze dan eens uh, oh, langs de... Oh ja, dat vind ik wel een interessante... Ja, maar, maar heel even, uh, maar leg ze dan langs de meetlat naar de jaren 80 muziek. Wat, wat maakte de jaren 90 muziek dan weer beter dan de jaren 80 muziek? Oh, Better of the old nou, ik, ik denk in de jaren 90. Kijk, je moet je voorstellen, in de jaren 90 ging het gewoon nog goed hè met de wereld. Ja. Het was, gewoon, was uh, De economie was booming, alles kon, sky's limit. En Sky en, en, en, Limit En uh, Sky Limit, is sowieso een hele goede tekst. Ook een 90s nummer van uh, Notorious B.I.G. Wow. Ja, die schud ik eens uit helemaal. Heel mooi nummer. Die kan je die straks draaien samen met, 112 uh, geloof ik of zo. Ik weet ook niet precies. Maar Sky's The Limit, ja. En, ja, maar, en, en het was gewoon de, de opkomst van het, van het maken van muziek met de computers. Kijk, in die jaren 80 had je. Heel goede bandjes, The Cure, Joy Division, etc. Maar het was allemaal nog best wel ja, gewoon gitaarachtig. En in de jaren 90 was voor het eerst: werd er gewoon dance en, en popmuziek gemaakt, waarvan, je, waarvan de muziek al goed was, maar dat je eigenlijk niet hoorde welke instrumenten er gespeeld werden. En dat is ook logisch, logisch, want er werd ook helemaal geen instrumenten gespeeld. Want het was gewoon een soort. Synthesizer geluid. Volgens, volgens mij wat het allerbelangrijkste is in dat 90s was gewoon fun. Als je het hebt, bijvoorbeeld quit Playing Games with My Heart, Aangrijpende tekst, maar hmm. oei, wat ga ik ook op los op, uh, ja, op de okay. dansvloer? Ja. Top. Dus dat. dat, dat, wa ah, dat waarom is dat resten, verdwenen? Maar. En kom niet oh. aan met 9-11. Waar? Well, Oké. Okay. het <laughs> uh, is verdwenen. <laughs> en niet zeg uh, naar 9-11, nee, maar ook omdat er. Uh, ja, ik ga dan toch Rihanna de schuld geven. Ik ga Rihanna de schuld geven. Ja, nou ja, maar Rihanna oké, ja, ja. heeft de 90s van ons afgepakt. Kom maar op. Nee. Ja, wat heeft ons, wat is, waarom is het verdwenen? Ik weet niet. Ik denk dat we, dat we een beetje doorgeslagen. Het was een soort perfectie in, de, in, in hoe slecht het was, eigenlijk. Ja. Of in hoe... hoe het, was, het was heel perfect, maar... Het was een beetje als een... Ja, hoe ga ik het goed uitleggen? Ja, maar ik vraag me af... Het uh, als... zo goed dat je, als je eraan gaat schaven, dan ga je... Dingen eraf halen die ook heel goed maken. Dus iets wat perfect is, dat kan je niet meer veranderen. En we hebben eens geprobeerd het nog perfecter te maken. Maar ja, maar en het is, is zo het, erg mislukt. Is, is een goed voorbeeld daarvan de Benga Boys? Is dat, is dat de perfectie te ver doorgevoerd? Nee, nee maar nee, dat, dat is de ultieme perfectie. Ja, de van nee, ik vind is, dat al over het de randje. Van is God? Ik weet heel weinig mensen. Uh, maar mag ik, mag dus ik even wat uit. vragen? Is, is dit niet gewoon nostalgie? Want ik vermoed dat jij ongeveer dezelfde leeftijd hebt als wij. We zijn alle twee 28. Uh, nee. Co, hoe oud ben je? Het doet er niet toe. Nou ja, echt? Ik denk dat dit nostalgie is. Ja, nee. Ja, ja, uh, misschien. Maar. Uh, <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. Ik ja, vind maar, dat je voor nee, moet bewaken, nee, Co. Nee, je, je, je, je hebt net je nieuws gehoord met Aalef en Smaal. Kijk, het nummer duurt natuurlijk gewoon twee minuten te lang. Maar het is wel een. Het is eigenlijk een reclame-jingle. Ja, en dat vind je wel anders eerlijk. Ik, ik wil nog één ding weten van je, co. Kijk, ja. 90's muziek draait ook om um, gewoon onontdekte pareltjes. Uh, ik kwam er vandaag weer eentje tegen. Hobie. Uh, ja, Hobie? Ho nee, Hobie, de zoon uh, in, uh, van David Hesselhoff in uh, Baywatch. Hobie, um, Hobie. You can run, you can hide, you can stop, you can fire, but you can't run away from me. Het exactly. is vreselijke, de tekst. Maar wat is jouw onontdekte parel van de 90s die je nu met ons gaat delen? Tot slot: parel, 90s. Oeh. oeh, zit je me een beetje verdrokken? Ik ga van wel... ja, dat is onontdekt. Ehm... Um, mm... Dat is moeilijk, hè? Oh. Ja, dat is moeilijk. Kijk, het mooie van Nigel is dat er niet zoveel ontdekt is. Uh, ik vind, en wat wel echt ondergewaardeerd zit, vind ik, is de Waku-Waku-Jingle. De Waku-Waku-Jingle. Die is ingezongen door Richard Kot in de tijd. Toen nog een gevierd artiesten. Ik zou, en... het, uh, ik zou het te gek vinden kun... om die uh, nog een keertje te gaan horen. Kun, kun je die nadoen? Nou, ik weet, ik weet, de eerste regel uit mijn hoofd is uh, een nijlpaard kan lachen, ja. Of nee, olifanten die leggen een ei. En een zwanger paard eet graag appeltaart. Ik denk ja, dat, dat we hem daarmee gaan een afsluiten, Kovand Dankjewel voor deze Dankjewel. geniale laatste Dat is wel teksten. briljant. Ik, ik moet even zeggen dan, dan gaan we naar, naar iets anders... wat volgens mij um, dat, dat, dat moet kunnen waarderen. Dat is ook uh, goed, is ook mooi. Nee, maar dit is goed nu. Jamie Woon. Dankjewel. Oh, mooi. Heerlijk. Dankjewel. My eyes to make the night fall. Onze rubriek Harder, beter, sneller, sterker. Um, ik heb uh, Gronnie van der Zwaag uh, aan de lijn. Zij is journalist, schrijfster en eigenaar van onder andere iPadclub.nl. Uh, Gronnie, jij bent vandaag aan het verhuizen, hè? Uh, hoeveel calorieën heb jij vandaag verbrand? Oh, dat kan ik zo opzoeken. Ik Kijken. wil het exact weten, hè? Tot op de komma. Oh, ja, moment. Kijken. Um, 1866. 1866 calorieën verbrand. En waarom weet je dit zo specifiek? Want ik heb geen idee wat ik vandaag verbrand heb. <laughs> nee, ik heb een armbandje om. Een Nike Fuel Band. En die houdt de hele dag bij wat ik uh, voor bewegingen heb gedaan. Wow. En, en, en waarom heb je dat om? Uh, ik hou, heb het eigenlijk om te kijken hoeveel ik uh, overdag beweeg. En als ik dan aan het eind van de dag uh, denk van... nou, misschien toch iets te weinig. Dan kan ik dat precies zien. En dan uh, ga ik nog een extra stukje lopen. Of uh, dan pak ik niet de pen. Dus en, het stuurt en hoe, een beetje mijn gedrag. En hoe kun je dat zien? Want ik ken dit uh, ding helemaal niet. Uh, je hebt een soort bandje om je pols en die zegt uh -huh. hoeveel calorieën je hebt verbrand. Ja, het is een beetje gebaseerd op het oude idee van een stappen tellen, Maar dan een uh, moderne variant met een uh, bewegingssensor. Die dus precies weet wanneer je loopt en wanneer je stil zit. En dat kun je ook op het ba uh, bandje terugkijken? Ja. Te gek? Uh, dan zie je dus ook, uh, heb je een doel voor jezelf gesteld voor een dag? Ja, je kan instellen hoeveel stappen uh, dat je wilt doen. En nou, 10.000 is voor iemand met een actieve levensstijl uh, wel, uh, ja, wel, wel goed. Dus dat heb ik ingesteld. En je hebt vandaag 18.000... 1866 calorieën heeft ze verbrand. Ja. En, en op die manier hou je dus bij in, in hoeverre je je bepaalde bewegingsdoel eigenlijk voor de dag uh, uh -huh. bereikt hebt. Um, ik, ik schaar dat onder lifehacking. Hè. Zou je eens aan ons kunnen uitleggen in één of twee zinnen, wat is lifehacking? Uh, lifehacking, dat zijn allerlei tools en slimme trucs waarmee je, je leven makkelijker kunt maken. Dus productiever kunt zijn of effectiever in de dingen die je doet. Welke tool heeft het afgelopen jaar jouw het leven het meest makkelijk gemaakt? Um, ik denk Evernote. Evernote, dat is een notitie-software-app uh, op je telefoon. Hè, ja. Die... ja, daar kun je echt heel erg snel notities mee vastleggen. Je kan allerlei dingen die je, uh, ja, ook dingen die je van jezelf trackt, dus bijvoorbeeld je gewicht of zo, of je, uh, dingen die je gedaan hebt, kun je daarmee vastleggen en heel, ook, ook heel snel weer terugvinden. Hoe kun je dat terugvinden dan? Uh, er is een app voor en, uh, en je kunt via een mobiele website. Uh, kun je gewoon uh, of, uh, ja, via een normale website kun je, uh, zoeken? Want daar heb ik zelf uh, vandaag ook wat, wat dingen zitten bekijken. Hè. Je hebt zo ook zo'n website, lifehacking.com, en daar kun je onder andere ideeën op doen. Wat je nou godsnaam moet doen met dat plastic haakje wat op een, op een zak brood zit. Dat dat bijvoorbeeld ja. ideaal is voor uh, het, uh, het categoriseren van de kabels onder je bureau. Ja, ja het, is, het is een ongelofelijke hoeveelheid van. van ...tips en trucs die daar uh, te vinden zijn. Jij gaat uh -huh. er een, uh, een boek over schrijven, heb ik begrepen? Uh, ja, maar mijn uh, boek gaat meer over uh, de kant van hacking. Dus, dus allerlei tips om je, met je lichaam uh, dingen te meten en slimmer aan te pakken. Was ah, ah, dat uit noodzaak? of heb je, ben, Hoe ben je hier ingerond? <lacht> uit noodzaak? Dat ja, klinkt ja, het heel raar. Een blessure of dat je <lacht> okay, niet meer goed dat... in je vel zit. Of, hoe, hoe, hoe kwam je hierbij? <lacht> Ja, dat kan op zich wel. Als je bijvoorbeeld diabetes patiënt bent en je moet heel veel dingen uh, vastleggen, dan, dan is dat eigenlijk wel een, uh, een, lo ja, een logische binnenkomen. En voor mij is het eigenlijk gewoon interesse geweest. Ik ging hardlopen, ik kwam een app tegen die Runkeeper heet. Ik dacht, hé, hey, dat is handig, dan kan ik uh, en voor mezelf vastleggen en, kan, en ik kan aan mijn vrienden laten zien wat ik gedaan heb. Ook een beetje om sociale druk op te bouwen. <laughs> uh, ik had op een gegeven moment, kwam er een app uit uh, waarmee je sleep tracking kunt doen. Dus leg je uh, in je telefoon geval, op je matras, of, hè? Ja, en dan uh, aan de hand van je bewegingen kan hij dan nagaan wanneer je in, uh, in de remslaap zit. En dan kan hij ook bepalen wanneer die er, wat het beste tijdstip is om je wakker te maken. Dus je geeft aan dat je tussen half acht en acht uur wakker gemaakt worden. En dan kijkt hij uh, ja, wat dan het beste moment in die tijdsperiode is. Nu, nu, nu, nu ben ik eigenlijk uh, benieuwd. Uh, naar, naar iets anders. Dat, bedoel, je hebt al deze dingen natuurlijk, omdat er uh, ook uh, zaken zijn die zoveel van je, van je tijd kosten. Wat is nou eigenlijk het meest onhandige tool die er is? Wat, wat maakt je leven enkel en alleen maar onhandig? Behalve tv natuurlijk. E-mail moet ik zeggen. <laughs> uh, ja, e-mail, omdat het er inderdaad heel uh, veel tijd kost. Um, nou. Als we het alleen over het, over het onderwerp hebben, dus nou ja, bodyhacking-achtige toepassingen... dan vind ik het vastleggen van je eten wel heel erg ingewikkeld. Want als je wil, precies wil vastleggen, nou, ik heb een broodje pindakaas gehad... Dan, ja, is het dan dik besmeerd, dun besmeerd? Hoe, hoe kan je dat uh, precies in cijfers uitdrukken? Ja, en wat zitten er precies voor ingrediënten in natuurlijk? Alle enormers ja. en, uh, en magische spulletjes? Z zijn er al tools die uh, dit proberen uh, uh, vast te leggen? Ja, je hebt in Nederland bijvoorbeeld foetsie. Die is op zich wel handig, omdat daarin heel veel Nederlandse voedingsmiddelen zitten. Uh, maar als je dan bijvoorbeeld naar de pizzeria gaat, dan is het ingewikkeld. Want de iglo-pizza staat er wel in, maar uh, gewoon de, ja... Restaurantpizza. Uh, Restaurantpizza, dan weer niet. Ja. Het, het allerhandigste is toch dat we gewoon een filtertje achter ons stok daarin plaatsen... en uh, dat het gewoon ja. allemaal gemeten wordt. Ja, dat zou handig zijn. Of elke dag ja. astronautenvoedsel. Uh, ja. ja, nee, ja. Dat, dat, dat vraag ik me ook nog wel af. Maakt het, lifehacking, maakt het het leven wel wat leuker? Of wordt het juist daardoor heel erg gestroomlijnd en een beetje saai? Um, nou, het kan inderdaad heel erg saai worden. En het kan ook dat het een beetje een, een dwangmatig iets krijgt. Mensen die echt alles willen vastleggen van wat ze doen... met wie ze gesproken hebben, uh, hoe ze bezig zijn geweest... dan, dan denk ik wel eens van, je, je moet ook gewoon genieten van de dingen. En bijvoorbeeld het vastleggen van al het voedsel... Um, ik ben nu momenteel heel erg druk, dus ik heb helemaal geen zin om dan precies vast te gaan leggen. Weet je, en ik ben dan ook nog, op, nou ja, op zo'n moment dat ik uh, naar McDonald's ga en uh, oh, heel ongezond eet. Ja. Heerlijk, dat maakt het leven heerlijk. Ja, maar dan, dan heb ik echt geen zin om dat vast te leggen en dan pak je uh, nou, een heel veel chocola en zo. Ja. We zijn erg benieuwd naar hoe jij je verhuizing ten eerste zult gaan doen... en naar het boek over bodyhacking dat er, ik geloof in het najaar, van je zal gaan verschijnen. Gonny, ja. hartelijk dank voor je tijd en uh, ja, tot de volgende keer. Oké. Okay. We zijn nog steeds bezig met Harder, Beter, Sneller, Sterker, onze rubriek over hacking. Stefan Vellinger is ondernemer, public speaker en voorzitter van de Spin Awards... de Jaarprijzen voor Creativiteit in Digitale Communicatie. Een waardige gast, uh, Stefan, die weet hier alles van. Stefan, vertel eens, hoeveel e-mail heb jij op een dag? <laughs> nou, dat zullen er uh, uh, honderden zijn. Ik, heb, uh, ik tel ze niet. Ik, uh, uh, ik, ik zou het niet eens weten. Ja, uh, honderden denk ik. Honderden e-mails? Ja, yeah, ja. Yeah. Je telt ze niet. Wat, wat doe je nee? er wel mee? Nou, ik lees ook heel veel mail niet meer. En ik uh, moet zeggen dat ik uh, over het algemeen sneller communiceer uh, via Twitter of via Facebook of via andere sociale media. Dat uh, gaat toch wat sneller. Welke, welke mail lees je niet? Uh, welke mail lees ik niet? Nou, ik heb wel heel veel filters erop zitten. Dus, ik, ik, dus als het mailtjes zijn die van onbekende personen zijn... is het grote kans dat, uh, dat ze minder aandacht van me krijgen. Maar Stefan, begrijp ik goed uh, als ik uh, met jou wil hebben over, over hacking, dat ik geen kans heb om jou te bereiken... omdat jouw inbox mij herkent en uh, gelijk in de minderwaardige uh, filter gooit? Nou, dat, ja, dat zou kunnen. Het is... Uh, uh, Mail is niet iets uh, een, een, een middel om mij makkelijk te bereiken. Er zijn middelen om mij veel makkelijker te bereiken. Goed, jij bent expert op lifehacking. Wat is dan uh, de makkelijkste manier om in de toekomst uh, mensen te, te bereiken? Nou, ja, ik, ik heb zelf ook een aantal uh, uh, inderdaad filters op mijn mail zitten. En bijvoorbeeld om mail en social media te combineren. Waardoor als ik zelf mail binnenkrijg, ik gebruik voor het reportive. En dat is een heel makkelijk toeltje wat uh, gekoppeld is aan Gmail. En op het moment dat jij mij bijvoorbeeld een mailtje zou sturen en je ook actief bent op het social media, dan zie ik ook real time uh, wat jij. Uh ja, op social media uitvoert. Dat is een heel gemakkelijk tooltje. Okay. En daardoor kun je ook weer, op het moment dat je contact zoekt met iemand... weer wat, re wat, weer wat relevanter in het contact zijn. Yeah. Dat, yeah. dat heet reportive. Dat is... Reportive, ja. Okay. Dat voor het eerst ook, hoor. Ja, en nee, ja. ik hoor het ook voor het eerst. Dus het leek me even waard om het uh, om te herhalen. Ja. Yeah. Het is wel iets wat, je, wat we veel meer gaan zien, dat je... Uh, kijk, er is zoveel uh, wat op ons afkomt en we, we gaan wel steeds meer gebruik maken van filters. Mm -hmm. Ik kan me herinneren uit de begintijd van Twitter dat je bij wijze van spreken dacht van ja, als ik, als ik een uurtje niet uh, zie op Twitter, dan mis ik dingen. En tegenwoordig hoeft dat allemaal niet meer, want je hebt allemaal dashboards en filters. En, en dat gaan we ook ja, daar gaan ook steeds meer mensen gebruik van maken, zodat je uh, uit al die informatie de zaken filtert die voor jou relevant zijn. En die filters, die worden gewoon steeds slimmer. Ja, ik heb je ook wel eens horen zeggen, uh, aandacht wordt schaarser. Hè? Aandacht is het nieuwe nou, zwarte goud, het nieuwe goud. Veel ja, ja, Kun je, je daar ik iets over vijgen? Ja. Ja. Ja. Nou ja, in een tijd, uh, je moet je voorstellen uh, dat we tegenwoordig in de, in de, in de weekendbijlage van de Volkskrant... Wat meer informatie dan mensen in de middeleeuwen hun hele leven voor hun kies kregen. Uh, dat betekent, uh, als je gaat kijken, dat we onze aandacht over zoveel meer zaken en personen moeten verdelen... En dat betekent eigenlijk dat de aandacht per persoon, de aandacht per eenheid, die is kleiner aan het worden. Mm -hmm. En die wordt ook, uh, ja, als je je aandacht over zoveel meer zaken kan verdelen, dan is de kans dat je uh, aan iets aandacht geeft ook uh, kleiner. En ik zeg altijd: er zijn twee manieren om, uh, om de aandacht te verdienen. Want aandacht moet je ook verdienen in deze tijden. Aandacht krijg je niet, aandacht moet je verdienen. En het, uh, wil je aandacht verdienen, dan moet je of relevant zijn, wat ik altijd zeg. Nou, dat betekent dat je wat meer over de ander moet weten. Uh, ...zodat je uh, je boodschap daarop kan afstemmen. Of je moet plushand zijn, een prachtige Vlaamse uitdrukking. plushand betekent plusant. dat je mij bijvoorbeeld tijd bespaart. En als je, als je zorgt dat je relevant en plushand bent... ...dan heb je een veel grotere kans om, uh, om de aandacht te krijgen van, uh, van mensen. En uh, steeds meer bedrijven, en Google heeft dat vrijloos door. Mm -hmm. Alle diensten die Google ontwikkelt, die zijn gebaseerd op relevant en plushand plushand omdat ze ons leven iets gemakkelijker maken... ...omdat ze ons tijd besparen of ons doen glimlachen... En relevant, omdat Google bijvoorbeeld zoveel over ons weet... zodat ze de informatie op ons kunnen afstemmen. En daardoor ook een grotere kans hebben dat ze aandacht krijgen van ons. Dus eigenlijk komt alles neer op filters aanleggen, hè? De, de... Nou ja, dus aan de ene kant is filters iets heel onpersoonlijks. En ik, het gekke is dat uh, in mijn ogen er gebeuren twee dingen. Ik gebruik zelf filters, omdat ik, uh, mijn aandacht ook schaars is. Maar aan de andere kant zie ik juist dat we... Uh, en in een steeds digitaler wordende maatschappij zie ik dat het menselijke aspect in mijn ogen steeds belangrijker weer gaat worden. Dus aandacht wordt schaarser, maar menselijke aandacht en überhaupt uh, ja, in mijn ogen wordt, wordt, wordt de mens de komende jaren uh, weer veel belangrijker. En dat is misschien wel een soort van paradox in een steeds digitaler wordende maatschappij. Nou, Je zou juist zeggen dat dat heel logisch is. Ik bedoel, uh, uh, daar waarin uh, laten zeggen aandacht in naar producten op het internet uh, alom vertegenwoordigd zijn... dan zijn dingen zoals uh, vinyl of uh, zoals ik he heel erg merk... als ik een aanzichtkaartje stuur vanaf mijn vakantie... dan uh, weet ik dat ik mijn moeder voor de rest van het jaar niet hoef te bellen... omdat zij uh, gewoon dolgelukkig is met het persoonlijke aanzichtkaartje dat ze kreeg. Doe jij dat ja, ook? Ja, maar er is iets, iets anders dan Vroeger... Uh volgden ontwikkelingen elkaar op. Hè? Dus als je bewijs van zweek houdt, dan in de, in de mode bijvoorbeeld, dan waren de korte rokjes, daarna kwamen de lange rokjes. De hoge hakken kwamen na de lage hakken. En, en inderdaad, zo volgden zaken elkaar op. En nu vinden eigenlijk trends, die, vind, die volgen elkaar niet meer op, maar die vinden tegelijkertijd en parallel aan elkaar plaats. Hè? Dus er is een wereld waarin Vinyl niet een antwoord is op het digitale, maar juist parallel kan lopen. En dat is wel bijzonder voor deze tijd in mijn ogen. Als je het over trends hebt, dan volgen die elkaar niet eens meer op. Die kunnen tegelijkertijd plaatsvinden. En om het dan nog een stap gecompliceerder te maken, ik kan dan ook niet zeggen: nou jij bent een vinylmens en jij bent een mens meer voor digitale muziek. Nee, de moderne mens zit zo in elkaar, en dat is al een aantal jaren. Gaande, dat hij het ene moment uh, het heerlijk vindt om, die, om dat om in zijn handen te hebben, en even later met heel veel gemak ook weer een mp3'tje afluisteren. Ja. Dus je kunt ook hè, dus, dus gedurende de dag, afhankelijk van het weer of onze stemming of allerlei zaken, zie je dat we. We horen ook niet meer tot één stam, we horen tegenwoordig tot veel meer stammen. En, ik snap en, hem. En, en dat is een hele belangrijke ontwikkeling. Het tribale leven. Ik denk dat dat de afsluiting moet zijn voor ons interview hier. Uh, Stefan, hartelijk dank voor je tijd. Uh, ik hoop dat ik je nog lekker even doorslaapt en uh, morgen weer uh, begint met uh, hele mooie dingen maken. Nou, en jullie succes met, uh, met de uitzending. Ik hoop dat we jullie vaker op de radio gaan horen. Wie weet, wie weet. We gaan eens Slaap lekker. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Hoi. Harder, beter, sneller, sterker. Ook op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Sanne Belsma is woordvoerder van LiveBeeld. een stichting die, zo leg ik het maar even uit, eerst webcam, balen, webcam palen bouwt en dan pas een school neerzet in Cameroen. Ik zit hier samen met uh, Twan naast mij, ik heb uh, Sanne aan de lijn. Sanne, het geld voor die webcampalen, dat wordt op bijzondere manieren opgehaald. Wat heeft een man in een konijnenpak te maken met scholen bouwen in Cameroen? Eigenavond. Hey, ja, wij zijn uh, met livebeeld bezig om via even met name via evenementen uh, uh, uh, ja, eigenlijk uh, aandacht te vragen voor ons uh, onze projecten in Cameroen. En uh, dat doen we eigenlijk op een uh, op een frisse, enthousiaste manier met een uh, met een groot team van vrijwilligers, waarbij we uh, ja eigenlijk uh, op een op een ja een rustige, dus niet al te op een moeilijke manier mensen proberen in aanraking te brengen met, uh, met onze project in Cameroen. Op een rustige manier, dus je gaat niet uh, donaties vragen op straat of zo. Nee, we zijn niet, we zijn niet op een hele agressieve manier bezig, zoals je soms uh, met andere goede doelen ziet. Uh, wij proberen eigenlijk gewoon op een, uh, op een manier die, uh, die bij de evenementen zelf past, wat ook heel erg verschillend is natuurlijk per evenement, aandacht te vragen voor een specifiek project waar we op dat moment mee bezig zijn. Zoals de man in een konijnenpak, kun je daar wat meer over vertellen? Ja, op zich, uh, nou, we, we kijken dus altijd eigenlijk per festival hoe we dat doen. En uh, ja, we proberen altijd eigenlijk een beetje festivalbezoekers uh, op die manier op het verkeerde been te zetten. En als er een uh, konijnenpak bij aan te passen moet komen, dan uh, schuwen we dat zeker niet. Dus dan ben je eigenlijk de, de drankmuntjes aan het uh, losweken van de mensen die daar met hun uh, flesjes spa blauw en uh, waarschijnlijk nog wel links en rechts wat uh, gesnoven lijntjes of uh, geslikte pillen uh, een feestje aan het bouwen zijn. Hoe, hoe, hoe gaat dat? Hebben ze daar wel zin in? Nou, drankmuntjes, losweken, zover, zover komt het meestal niet. Meestal uh, proberen we eigenlijk gewoon op een leuke manier uh, mensen in contact te brengen met livebeeld. Soms op een beetje een mysterieuze manier, zodat mensen echt een beetje geïnteresseerd raken in wat we aan het doen zijn. En dan pas zullen we daarover vertellen. Dus het is niet zo dat ze uh, drankmuntjes van mensen aan het losweken zijn of zo. Maar... Kun, kun je wat voorbeelden geven van, van die mysterieuze manieren waarop jullie mensen, uh, nou, laten we zeggen, aantrekken? Nou, op, op sommige festivals uh, zetten we een, uh, ons zogenaamde badhuisconcept neer. Een badhuis, uh, uh, badhuisconcept. Dat bestaat eigenlijk uit een groot zwembad waar men, we waar men mensen uitnodigen om te zwemmen. Mm -hmm. En daarnaast gaan er uh, een aantal badkuipen omheen waar mensen relaxing kunnen zitten. En een beetje kunnen chillen. En op het moment dat mensen dan geïnteresseerd zijn uh, in livebeeld... dan, uh, ja, dan, dan vertellen we er natuurlijk over. En dan kunnen mensen natuurlijk ook donateur worden. Maar ik, ik kan mij vroeger herinneren... van uh, bij mijn moeder uh, hing dan zo'n uh, NoVip-kalender aan, uh, aan, aan de muur. En dan zag ik dan uh, uh, uh, prachtige zwarte kindjes... ergens in een, uh, een rieten hutje. Um, dat... dat komt mij wel eens een, een meer logische connectie over... Uh, uh, om je geld aan te geven. Uh, dat het uiteindelijk in Cameroen uitkomt dan... Uh, uh, laten we zeggen, mensen... Ik zie hier uh, twee mensen met een roze bril op een scooter zitten... terwijl daar naast iemand bijna met zijn naakte reet in een badkuip zit. ik, ik mis de hele, hele goede naakte reet. Ervan. Ja, dat zeker. Maar het... het... Dan denk ik toch een beetje, doen die mensen dat uh, voor hun eigen plezier? Of uh, denken ze ook nog ergens aan dat uh, kindje in dat lemen huurtje in Cameroen? Nou, vanuit het uh, werken we zeker transparant. Dus we laten graag zien uh, uh, waar, <laughs> ja, welke projecten en op welke manier we ook betrokken zijn bij projecten. Dus dat is meestal met, echt omdat we op zoek gaan naar lokale partners in Cameroen zelf waarmee we samenwerken. Mm -hmm. En, uh, nou goed, kijk, wij realiseren ons heel erg goed dat, dat op festivals uh, ja, mensen toch voor de muziek komen, voor de sfeer, voor de, ja, voor de beleving van een festival. En niet altijd zitten te wachten op, op, op zielige verhalen, zeg maar. Dus kun je vertellen manier... wat je gemiddeld zo op zo'n uh, festival ophaalt? Hoeveel, uh, hoeveel, uh, ja, hoeveel geld verdien je? Nou, dat scheelt heel erg. Dat, uh, dat kan soms bijna helemaal niks zijn, en soms, uh, soms heel veel. Dat doen we ook op verschillende manieren, maar met name eigenlijk door, uh, door transparante afspraken te maken met de organisaties van de festivals. En jullie maken en... eigenlijk die festivals ook nog eens leuker, naast het, het, het, het, ja, hè, het soort van het sociaal relevante stukje. Die badkuipen, de, de motorkrossen, verkleedpartijen. Het, het, het is een ervaring. Zo'n festival doneert die je ook geld. Want inderdaad, zoals Sydney zegt, jullie maken het festival leuk. En dat doen jullie verdomde goed, trouwens. Uh, maar misschien iets te goed. Dank je wel. We proberen altijd gewoon wel een toegevoegde waarde op een festival te zijn. Maar dat bijvoorbeeld te... Mysteryland, betaalt hij dan aan uh, jullie geld uh, uh, omdat jullie daar uh, een tof ding neerzetten in de hoek van het festivalterrein? Uh, ja, daar krijgen we zeker een budget voor om dat, uh, om dat, uh, om dat te realiseren en, en zodat het ook echt een, uh, ja, eigenlijk een goede toegevoegde waarde is voor het festival zelf. Maar dan staat de teller voor, voor de kinderen in Cameroen nog wel steeds op 0 euro. Hoe doe je dat? Nou dat, dat, dat, dus het budget, dat budget dat wordt uitgegeven aan, aan, aan de badkuip. En dan moet de teller nog gaan lopen uh, van, van de giften van de mensen die badkuip inkruipen. Maar nou, dat, dat is niet altijd zo. Kijk, we kijken natuurlijk wel heel kritisch. En het is ook wel uh, uh, zo dat we op, op een zo goed mogelijke manier en zo efficiënt mogelijk met ons geld omgaan. Oh, Allemaal vrijwilligers dat... natuurlijk. Allemaal vrijwilligers en daar zijn we in, uh, bij, bij Lifebuild wel echt, uh, echt expert in geworden. Maar als ik gewoon... het uh, dan goed begrijp, sorry dat ik je onderbreek hoor, maar is dus eigenlijk de vraag die we nu hebben van ja, moeten een Mysteryland of een Source of weet ik veel welk fantastisch festival ja, je ik vind, bent, dat... moeten die niet ook gewoon eventjes wat geld in jullie kast storten? Nou dat gebeurt ook, dat gebeurt ook op, uh, op, op, uh, op verschillende manieren. Het is natuurlijk heel erg afhankelijk van het festival, we staan op sommige ja, grotere festivals en op kleinere festivals. Wat is de volgende waar je staat? Uh, de volgende is uh, Stekkerfest op uh, 14 juli in Utrecht. Stekkerfest. Oké, okay, daar dus ja. kunnen mensen zelf uh, bijdragen aan uh, de internationale ontwikkelingssamenwerking. Uh, ontwikkelingssamenwerking als een feestje, als ik het uh, mag samenvatten. Nou, wat, wat bijvoorbeeld een heel leuk uh, initiatief is... Wat we, waar we eigenlijk uh, wat, uh, wat we zowel bij, bij Mysteryland als bij, uh, bij Stackerfest doen... Ja. is dat, uh, dat we hebben voorgesteld om... Uh, kijk, er zijn op, op een festival heel vaak mensen die op de gastenlijst staan... en die, die hoeven eigenlijk niks te betalen of geen entree te betalen... om uh, het festival uh, op te gaan. Dus wat wij dan voorstellen is om... Uh, uh, of een verplicht bedrag, zeg maar, naar het goede doel uh, te schenken. Of een foliepot. Ja. Of, of op een vrijwillige manier. Dus en er al die journalisten wel... die daar normaal een beetje biertjes lopen te drinken... en een stukje van 600 woorden inleveren bij de krant... die mogen ook wel een steentje bijdragen. Nou, precies. En dat is wel iets Ik wat de leuke festivals uh, heel erg aanspreekt. Juist ook omdat uh, nou ja, voor sommige festivals ja, betaal je gewoon eigenlijk best wel absurd veel. Ja, en voor ja, sommige wat ja. minder. En is dat gewoon een hele leuke manier om toch en uh, ja, aandacht te vragen in het voortraject van het festival voor Live livebeeld, Voor de projecten waar we mee en bezig zijn. En geld te verdienen voor de kinderen. En... En, en wat extra geld te verdienen. En, en zeker, ja, op, het scheelt natuurlijk per festival. Maar bij ja. de grotere festivals loopt het natuurlijk aardig in de papieren. Ja. Uh, Daar zijn wij dankbaar voor. Nou, we gaan, uh, we gaan jullie zien op uh, Stekkerfest. Ik vind het fantastisch. Ik uh, wens jullie heel veel uh, plezier en succes daar. En, uh, ik ik, ik dit blijf denk ik toch uh, kalenders van zielige kindjes uh, kopen. Dat ja, Maar, maar jij hebt nog nooit mee. gezien wat voor mooie feestjes je zou bouwen. Sanne, hartelijk dank. Uh, dankjewel. En ik spreek no, ik je jullie kort. graag uit op Stekkerfest. Dan gaan kijken. Dan, Gooi dan je jullie wat dan in dan de pot. En dat krijgt ons... Dat brengt ons aan het einde van ons eerste uur. In het volgende uur gaan we verder met dat uh, thema evolutie... in de breedste zin van het woord. En uh, we beginnen weer met wat uh, mensen wakker te bellen. En, uh, en als we die mensen hebben wakker gebeld... gaan we ze weer eventjes een en ander vragen over hun guilty pleasures. Daarna gaan we verder met het feest van de gemiste kansen. En daarmee bedoel ik... wat had je liever anders gedaan in het verleden? En wat heb je nagelaten van de dingen die je... Uh, waar, waar, die je eigenlijk altijd had willen doen. De dromen die je had, de aspiraties die je, die je hebt losgelaten. Wat, wat had je moeten doen en heb je om wat voor stomme reden dan ook uh, nagelaten? Jij, jij. Dat Daar gaan we het echt over hebben. Ja. Net is het einde van de avond natuurlijk. Ja, dus het, het is, het is, een beetje introspectie ja. naar de mensen toe. Het is een dat, beetje pittig wel, maar dat, uh, ik denk dat er best wel wat mooie dingen uit gaan komen. Zometeen na het nieuws, uh, ons tweede en misschien wel laatste radiouur ooit. Ja. Wow, dat is een gek idee, hè? Ja.